Vijf uur. Het NOS-journaal. Job Boot. Prins William en Kate Middleton getrouwd. Opnieuw demonstraties in Syrië en L Jemen. Kabinet bereikt akkoord over voorjaarsnota. <tot>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 Na de dienst stapte de bruidspaar in een open koets voor een korte rijtour van de kerk naar Buckingham Palace. Honderdduizenden mensen stonden langs de weg te juichen. Daarna verschenen William en Kate op het balkon voor de kus. Tot slot bracht de Britse luchtmacht een saluut door met een aantal vliegtuigen over het paleis te scheren. Nu ze zijn getrouwd, hebben William en Kate drie titels gekregen. De belangrijkste daarvan is Hertog en Hertogin van Cambridge. In Syrië en Jemen zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren. In de Syrische stad Daraa zou ook betogers zijn geschoten. Daarbij zijn volgens diverse bronnen tientallen gewonden gevallen. Ook in de hoofdstad Damascus gingen mensen direct na het vrijdaggebed de straat op. De oproepolitie zou de menigte met traangas hebben geprobeerd uiteen te drijven. De betogers eisen al weken het vertrek van president Assad en zijn regime.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 In Duitsland zijn drie mannen opgepakt die mogelijk banden hebben met terreurorganisatie Al-Qaeda. Ze zijn aangehouden in Düsseldorf en in Bochum, in de deelstaat noord rijn De mannen worden verdacht van het beramen van een aanslag. Ze wilden met chemicaliën bommen maken, melden Duitse media. De politie hield de mannen al langer in de gaten en heeft ze opgepakt voordat ze de bommen konden maken. Morgen worden de drie vermoedelijke terroristen voorgeleid aan de onderzoeksrechter. Een Nederlandse diplomaat heeft in het ziekenhuis van Marrakesh... gesproken met de twee Nederlanders die gisteren zwaar gewond raakten... bij de aanslag op het centrale plein van de stad. Hun identiteit is niet bekendgemaakt. Het enige dat het ministerie van Buitenlandse Zaken naar buiten heeft gebracht... is dat de man 32 is en de vrouw 35. Bij de aanslag kwamen 15 mensen om het leven... onder wie een 33-jarige Nederlander, twee Marokkanen, twee Fransen en twee Canadezen. De andere slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. De Marokkaanse autoriteiten hebben nog geen idee... wie verantwoordelijk is voor de aanslag. Het kabinet heeft een akkoord bereikt over de voorjaarsnota... de tussenstand van de begroting voor dit jaar. Eerder werd al bekend dat er voor meer dan 2 miljard euro... aan tegenvallers zijn, vooral in de zorg. Premier Rutte bevestigde dat het eigen risico niet extra omhoog gaat... en dat de huisarts niet onder het eigen risico gaat vallen. Maar wat er dan wel gebeurt, maakt het kabinet pas later bekend. Minister De Jager benadrukte dat het kabinet het in één vergadering eens was geworden. Volgens hem waren het moeilijke onderhandelingen en er zijn nog wat technische uitwerkingen nodig. Hij zei dat alle overschrijdingen zijn omgebogen, zodat er niet meer wordt uitgegeven dan in het regeerakkoord staat. Daardoor ligt het op orde brengen van de overheidsfinanciën op koers, zei De Jager. De AOW-leeftijd wordt verhoogd van 65 naar 66 jaar. De maatregel was al aangekondigd in het regeerakkoord. Verder heeft het kabinet besloten de pensioenpremie te verlagen... die elk jaar belastingvrij mag worden gespaard. Uitgangspunt van het pensioenstelsel wordt dat een volledig pensioen... kan worden opgebouwd in 40 jaar in plaats van 35 jaar. Het kabinet loopt met de maatregelen vooruit op een nieuw pensioenakkoord... waarover vakbonden en werkgevers nog onderhandelen.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 Het weer vanavond in het zuiden, enkele buien. Vannacht droog met minima rond 9 graden. Morgen, Koninginnedag, veel zon. Het wordt dan 16 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Er staat een matige noordoostenwind. Aan het eind van de middag in het zuiden een kleine kans op een bui. Ook zondag en daarna overwegend droog en periode met zon. Aan de B-verkeersinformatie. 200 kilometer files. Normaal gesproken zitten we op de vrijdagmiddag nu op het drukste punt. Er zitten ook veel vakantiegangers in die files en de meeste daarvan staan in het midden en het zuiden van het land in de rij. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven loopt het vast op de randweg Eindhoven tussen knooppunt Heide en het knooppunt Baterdorp 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de hoofdrijbaan. De ook is daar dicht. Ook op de hoofdrijbaan bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt De Hocht 8 kilometer. En op de A12 bij Utrecht in de richting van Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Driebergen 12. Veel vertraging op de A16. In E19 vanuit Breda naar Antwerpen. Tussen Loenhout en Antwerpen staat 14 kilometer. En volgens de Belgische politie geeft dat meer dan een uur vertraging. A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar staat tussen Renkum en het knooppunt e 8 kilometer. Gemeenten van Nederland. Burgers willen zelf snel de juiste informatie kunnen vinden. Wat is daarop uw antwoord?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 Kijk op Ziggo.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedemiddag, het is vrijdag 29 april. In Oeganda rommelt het. Ook daar komt het volk in opstand tegen leiders die al heel lang de macht hebben. We kijken straks hoe Limburg zich voorbereidt op Koninginnedag van morgen. André Rauwvoet stapt uit de politiek, maar eerst het huwelijk. De jurk, het ja-woord en natuurlijk de kus. Prins William en Kate Middleton zijn vandaag met elkaar getrouwd. En heel Londen leek wel uitgerukt om een glimp op te vangen... van wat sommige mensen noemen het huwelijk van de eeuw. Zo'n 100.000 mensen bekeken het huwelijk op grote schermen in Hyde Park. De reportage is van Matthijs van der Wiel. Ladies and gentlemen... Het is, uh, oer... En Oerbrits. Ze drinken al vanaf de vroege ochtend champagne met aardbeien erbij en ze hebben ook flessen bij zich van dat Oerbritse drankje. Ah, uh, <laughs> drinken alleen Brits hè. Ze very British drankje. Yeah. You can't have a British summer without En ze komen gekleed. Veel dames in een jurk en mannen met uh, wat is dit? Dit uh, I'm wearing my morning attire for the wedding. Uh, dit is uh, het pak van de bruidegom. My best wedding suit. En hier in dame met niet de Union Jack, maar de Maple Leaf. Yes, I, I am from Canada. En het hele Commonwealth is hier vertegenwoordigd, hè, want ik zie ook Australië, Nieuw-Zeeland. I saw them. Yeah. En Amerikanen. Wat doen die hier nou? Want die hebben helemaal niet uw in. But they love Hollywood, and this is like Hollywood. <laughs> en na uren geduldig wachten verschijnt ze dan eindelijk op het grote scherm. Daar. Is Kate. She looks beautiful. Proper princess. She looks stunning, very elegant, beautiful, classic beauty. Prachtig. Prachtig. Klassieke schoonheid. And <laughs> it's England's bill. What for It's an English name called Jerusalem. En iedereen uh, kent dat. Yeah, everybody knows it. Yeah, it's a big sports anthem as well. It's sung in the uh, cricket. That's why. Right, that's the reden. <laughs> yeah, yeah. Not from church, definitely. Yeah. met een strohoed met in de ene hand een vlaggetje en in de andere hand het boekje van de dienst. Ze leest mee met uh, de gebeden. Well, it's beautiful because we can all join in. En dat iedereen hier mee kan doen. And every is sharing with them for their happiness. And they will be happy. Zo so deelt iedereen mee in de vreugde hier. Juichen voor een kerklied. It was, oh, it was just a beautiful song, and I just was overwhelmed with how pretty it was at the end. U klinkt niet Brits, hier merkt Amerika, het, Yes. <laughs> drie wat oudere dames uit de Verenigde Staten. Ze hebben alle drie een witte broek aan met kleine Union Jacks erop, en alle drie een bruidssluier op het hoofd. Ik vind Kate knapper, hoor. Oh yes she is, yes she is, there's no question. Tijdens de gebeden lijkt de aandacht soms een beetje te verslappen. Maar als er gezongen wordt dan gaat iedereen staan meezingen en wapperen met die vlaggetjes alsof Engeland de wereldcup had gewonnen the love people cheering is great england We win the world cup though we can actually get this te celebrate die cup kunnen we niet winnen nu hebben we tenminste iets anders om te vieren Goed, dat was London Hyde Park, maar niet alleen in Londen in groot brittannië werd het groot gevierd. Ook in ons land waren verschillende feestjes, zoals bijvoorbeeld in Wassenaar, waar de hele dag de champagne rijkelijk vloeide. voor laat sir. <laughs> Don is lerares op de Engelse school en zij heeft allemaal vrienden, collega's en vriendinnen uitgenodigd om naar het huwelijk te gaan kijken. Ja, um, yeah, all people from the Commonwealth. I'm expecting a few more, maybe New Zealand as well, but uh, for the moment we're all Brits, absolutely. Nice hats you're wearing. Well, you wedding? No wedding and no hat. You can't have it, can you? It's to be. Iedereen is prachtig versierd, met de hoedjes op en jurken die soms gemaakt lijken te zijn van de Union Jack, de Engelse vlag. En ook het hele huis, een riante villa in een buitenwijk van Wassenaar, is versierd met vlaggetjes en ballonnen. En binnen, lekkere hapjes, Engelse hapjes en Engelse dranken, zoals pims. Pims is something they usually use at Wimbledon. You know, it's a very uh, royal drink. Um and one for summer parties absolutely and we have uh, champagne in the living room so when the big moment comes that's what we'll be on this is to start us off slowly so it's a long day ahead it's a long day ahead dan gaat de aandacht naar de televisie want wat heeft kate middleton aan is the dress dun, dun, dun. you can just manage to see some really delicate detail around the neckline she's got her arms covered Terwijl um, hijs got a lovely long train because they've obviously taken to Middleton instapt in de auto kunnen we net zien hoe de jurk eruit ziet. En dan krijg je natuurlijk meteen een recensie. Oh look! Oh look! Oh she looks gorgeous. Oh wow. Oh. TV gaat natuurlijk een tandje harder. Elton John, the Elton John and his partner. Met volume op 10 staat iedereen rond de tv met een glas champagne in de hand. Te kijken hoe Kees Milton aan de hand van haar vader de kerk binnenloopt. En dat ziet er fantastisch uit. Oh, she is crying. She's crying, Oh, I'm going be crying too. It's just Zaktakjes uh, gaan ook rond. Where zijn the tissues? Uh -huh. It's beautiful, isn't it? It's absolutely stunning. <laughs> Sorry. <laughs> We lachen door de tranen en genieten. Cheers, cheers everybody. Cheers, cheers, Oh Sally! <laughs> en na nou de prachtige dienst in de kerk is het tijd voor het andere hoogtepunt. De kus. Oh! Een aparte beleving vandaag: dat huwelijk. De bijdrage was van onze verslaggever Matthijs Holtrop. In Politiek Den Haag gebeurde ook nog het een en het ander. Want na een kwart eeuw in de politiek te hebben gezeten, eerst voor de RPF en later voor de ChristenUnie, stapt André Rauwvoet op. Hij maakte dat vanochtend vroeg bekend. Een belangrijke reden voor zijn vertrek is de discussie in de partij over de koers van de ChristenUnie. We gaan er verder over praten met onze politieke redacteur Magreet Boer. Magreet, want uh, misschien is dat niet iedereen opgevallen, maar wat voor richting en strijd is er gaande binnen de partij? Nou, een deel van de achterban die vraagt zich af... is de ChristenUnie eigenlijk wel voldoende zichtbaar... als een christelijke partij? Want ja, de ChristenUnie heeft voor het eerst meegeregeerd... in Balken en de Vier. Nou, in de partij was eigenlijk iedereen daar heel trots op... dat ze op het hoogste niveau mee konden doen. Maar toch, in die tijd zijn ze ook kiezers... uit de trouwe achterban kwijtgeraakt. Er is een soort vervreemding opgetreden. Ja. En dat erkent Rauwvoet ook wel. Die kiezer vindt de partij te bestuurlijk... en die zegt, we horen veel te weinig een uitgesproken christelijk geluid. Daarom heeft de partij ook verloren bij de Tweede Kamerverkiezingen. En bij bij die laatste Provinciale Statenverkiezingen een paar maanden geleden... heel fors. En eh, toen kwam die discussie over die koers eigenlijk nog veel meer op. Ja, dus het is niet zozeer dat ze te links zijn... want ze waren altijd sociaal-christelijk, maar meer te bestuurlijk. Ja, maar dat linkse hoort er ook bij. Hoor. Daar zijn de kiezers ook wat. Uh, nee, links is uh, christelijk sociaal eigenlijk. Okay. Want die term christelijk sociaal he, die hoorde heel vaak bij Rauwvoet. Die zei: We zijn niet links, we zijn niet rechts, we zijn christelijk sociaal. En de achterban die heeft dat toch te veel opgevat als socialistisch. Zo blijkt uit een evaluatierapport. En dat heeft heel erg meegewerkt aan dat linkse imago. En er is eigenlijk nog wel meer kwaad bloed gezet uh, bij een deel van die achterban. Want tijdens de verkiezingscampagne vorig jaar heeft Rauwvoet heel duidelijk gezegd: Wij willen niet met de PVV regeren, maar als altijd. Alternatief noemde hij toen wel D66. En daar begrepen ook heel veel mensen helemaal niks van... want D66 is in hun ogen toch antichristelijk, een libertijnse partij. En Rauwvoet leek die partij te omarmen. En daar zijn ook heel veel kiezers eh, toch verward door geraakt. En de laatste tijd moordt de achterban ook een beetje... omdat ze vinden dat de ChristenUnie... Eh, te kritisch is tegenover het huidige kabinet. Dat mag best wat constructie constructiever, hè, vinden ze. Nou ja, al met al blijkt dus gewoon... de ChristenUnie moet op zoek naar een nieuw geluid, een helderder gezicht. En om die koersdiscussie alle ruimte te geven... zegt Rauwvoet, is het beter om nu op te stappen. gelet op de, de huidige situatie met een discussie die loopt... naar aanleiding van twee verkiezingen waarin we minder goed scoren... dan we hadden gehoopt en ook verwacht. Waarin er ook verlies is geleden. Dat er de komende tijd ontzettend hard gewerkt moet worden... gebouwd moet worden... En dan is het ook een natuurlijk moment om te zeggen... moet dat onder leiding van iemand die dat al heel lang doet... Of is dat ook het moment waarop nieuwe mensen kunnen aantreden... en met hun energie en met hun ook wellicht nieuwe ideeën... en andere, andere benaderingen uh, aan dat proces leiding kunnen geven. En ik heb de conclusie getrokken dat dat een mooi moment is... een natuurlijk moment is voor mij om terug te treden... en de boel over te dragen aan, uh, aan Arie. Ja, en Arie, dat is Arie Slop. Hij is al eerder fractievoorzitter geweest... in de tijd dat Rauwvoet in het kabinet zat als vicepremier... minister van Jeugd en Gezin. Toen was Arie Slop ook al fractievoorzitter en nu dus weer. Ja, We praten over de ChristenUnie, maar dat is natuurlijk niet een partij... met een hele lange geschiedenis. Is, want hij komt voor uit twee andere partijen, de GPV en de RPF, en hij is de man geweest die, ja, mag je het zeggen, de doorbraak heeft geforceerd. In ieder geval het gezicht naar buiten is geworden. Ja, die partij, de Christen is in 2000 eigenlijk ontstaan als fusiepartij, maar in 2002 werd Rauwvoet lijsttrekker en fractievoorzitter, en toen kreeg die nieuwe gefuseerde partij heel duidelijk een gezicht. En daarvoor was Rauwvoet toch ook al wel bekend als kamerlid door zijn scherpe manier van debatteren. Hij heeft ook de Torbekkenprijs gekregen voor politieke welsprekendheid, maar het is toch ook de verdienste van Rauwvoet om om de ChristenUnie klaar te stomen voor regeringsdeelname. Rauwvoet krijgt vandaag dan ook heel veel lof toegezwaaid. Onder andere van premier Rutte, maar ook van minister Donner. Blijft dat ik zeker bij de heer Rauwvoet denk dat dat een gemis zal zijn in de Kamer uh, na de heer Van der Vlies. Uh, de heer Rauwvoet die toch ook een heel gedegen zicht had op uh, het staatsrecht, op wat juridisch wel en niet uh, kan. En het blijft altijd een zeer... Uh, ja, genoeglijk persoon. Iemand met een zeer herkenbaar christelijk geluid. Een Kamerlid die eigenlijk nooit onbeslagen ten ijs kwam. Altijd zeer goed voorbereid. En ik moet zeggen, iemand met wie ik zelf ook op de plezierigste wijze heb samengewerkt. Al waren wij het lang niet altijd politiek met elkaar eens. Ja, veel waardering dus voor André Rauwvoet. De Mannenbroeders vertrekken, dankjewel. Magreet. Magreet Boer was dat. Straks gaan we naar Limburg, waar de generale repetitie is gehouden... voor het koninklijk bezoek van morgen. Dat doen we later. Eerst de files met Dennis mooi, want Dennis, midden- en zuid-Nederland... het staat lekker vast. Het staat behoorlijk vast, juist op die plekken. Dat komt onder andere door vakantieverkeer, maar ook door een ongeluk... bij Eindhoven op de A2 uh, van naar Den Bosch. Tussen Valkenswaard en Knoop en De Hoogstaat, 6 kilometer op de hoofdrijbaan. De weg is weer vrij. En in Limburg op de A2 richting Maastricht, tussen Maastricht-Haken Airport... en Maastricht, 6 kilometer. Dat trekt nu een flinke hagelbui over het... Ten zuiden van Limburg. En daar heeft het verkeer ook behoorlijk last van. E19 Breda-Antwerpen, tussen Loenhout en Antwerpen 15 kilometer. Dat kost je meer dan een uur. En op de A58 Breda-Tilburg loopt het vast door een ongeluk tussen Gilze en Hilwarenbeek, 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. In Kampala, de hoofdstad van Oeganda, zijn rellen uitgebroken... na de ruwe arrestatie van een oppositieleider gisteren. Bij de rellen zouden doden zijn gevallen... en ooggetuigen hebben het over honderden gewonden, honderden gewonden. Kees Broeren is in Kampala, onze correspondent, Oeganda. Kees, hoe is de situatie op het moment? Op dit moment, begin van de avond in de hoofdstad Kampala... is het rustig, maar vandaag overdag en zeker in de ochtend... Was dat absoluut niet het uh, geval? Vrij uh, vroeg op deze vrijdag braken op uh, verschillende delen in de hoofdstad uh, Rellen uit. Mensen die boos waren over de ruwe behandeling... zoals ze al zijn van de oppositieleider Kisa Pesice. En mensen die uh, ook het gerucht hadden gehoord... dat door die ruwe behandeling Kisa Pesice zelfs zou zijn overleden. Wat overigens niet het geval was. Maar goed, door werkelijkheid, en geruchten en woede van mensen... kwam het uh, tot rellen op verschillende delen van de stad. Uh, opvallend niet alleen in de Volkswijken... maar ook zeker in andere delen van de Hoekendees hoofdstad. En tegen die rellen werd bijzonder hard opgetreden. Door reguliere politie, door oproerpolitie, door militaire politie. en ook door regeringssoldaten. Die gingen eerst de straten door met waterkanonnen en tragaskanonnen. en panzerwagens, maar later kwamen ook de grondroepen, zou je kunnen zeggen. van de militaire politie. En daarbij uh, is uh, geschoten, ook met scherp geschoten. En vandaar dat uh, men uh, zegt dat er drie, maar mogelijk meer, misschien zelfs negen. Of meer doden zijn gevallen tijdens deze dag van geweld in Oeganda. En uh, zeker 100, waarschijnlijk meer dan 100 gewonden. Ja, het is al een tijdje onrustig in Oeganda, in want er is verzet ook tegen de, de huidige president. Dat wordt geleid door deze oppositieleider. Wat voor man is dit eigenlijk? Het Bestige was de lijfarts van president Yoweri Museveni uh, toen ze samen met andere guerrilla-strijders in de bush actief waren tegen het regime van Milton Obote. Uh, Bestij was lijfarts en vertrouweling zelfs een goede vriend van Museveni, de man die in 1986, meer dan 25 jaar geleden, president van Oeganda is uh, geworden. Inmiddels zijn ze elkaars rivalen, politieke rivalen. De afgelopen drie verkiezingen heeft Kisa Besigye het als belangrijkste kandidaat. Tegen niet opgenomen en heeft steeds verloren. En we dachten na de laatste verkiezingen van maart. Dat zijn de rol, politieke rollen ook al was uitgespeeld. Maar hij is terug op het Oegendese politieke podium. Met name omdat hij een protest is begonnen onder de noemer wandel naar het werk. Een protest dat, zegt hij, zich niet richt op Mousseffini, op de persoon. Niet op de politiek, maar op het feit dat ook in Uganda mensen te maken hebben met stijgende voedsel- en brandstofprijzen. Op de kwaliteit van het leven en de hoge kosten van het levensonderhoud. Dus, en uh, dat protest dat hij begonnen is, ja, dat, dat krijgt steeds meer vaart, zou je kunnen zeggen. Maar dat heeft er ook toe geleid dat hij inmiddels vier keer is gearresteerd. Ja, met uh, allerlei rellen vandaag tot gevolg. Dankjewel Kees. Kees Broeren was dat vanuit Kampala, dat is de hoofdstad van Oeganda. De Raad voor Cultuur die pleit ervoor de bezuinigingen in de cultuursector niet in één keer door te voeren, maar uit te smeren over drie jaar. De Raad schrijft dat in een advies aan staatssecretaris Zijlstra. Marianne Verstegis is van de Belangenvereniging Kunsten 92. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u het advies helemaal kunnen lezen? Nou, nog niet helemaal. We maar de hoofdlijnen het, uh, wel. De hoofdlijnen heb ik gezien. En? En nou ja, het is natuurlijk toch een heel uh, dramatisch uh, advies. De opdracht van de staatssecretaris aan de Raad van Cultuur was eigenlijk wel een hele, hele onmogelijke opgave. 200 miljoen wegsnijden uit een budget van ruim 800, dat is echt een gigantisch bedrag. Ja. Maar, maar wat maar... is het dramatische eraan, aan het advies? Uh, omdat er toch gepleit wordt voor het opheffen van een groot aantal instellingen. Niet direct, want er is nog geen individueel advies... Maar als je ziet wat er bezuinigd moet worden op bijvoorbeeld beeldende kunst, gaat het om 30 Bij de podiumkunsten betekent het dat er nog maar één nationale dansvoorziening overblijft, één operavoorziening. De precieze gevolgen van het advies zijn nog niet helemaal helder. Maar de Raad van Cultuur schat het aantal banen wat zal verdwijnen al op ongeveer 13.000 bij elkaar. Ja. Maar ja, dat, ja, dat wisten natuurlijk... we natuurlijk. Dat, er, dat ja. we zeggen, er zou een fors besluit Of er zou iets fors moeten gebeuren. De vraag is nu alleen. Hè, want ik bedoel, ik kan het hebben over de politiek. Maar dat zijn de randvoorwaarden. Dat bepaalt de politiek. Ja. De vraag is of ze dat. Ja, mag ik zeggen eerlijk gedaan hebben, schappelijk, redelijk? Nou, ik vind wel dat de, de Raad van Cultuur de staatssecretaris op een goede manier aanspreekt. Op de eerste plaats door te stellen van als u dan inderdaad wilt dat er zoveel geld weg moet, geef dan de instellingen, maar ook de overheden, de lagere overheden, de tijd om goed te kijken of dat allemaal wel realiseerbaar is en hoe dan. Dat is één. Ze pleiten ook voor uh, uh, versterking van het ondernemerschap... wat het kabinet zelf ook wil. Uh, maar, zeggen ze, neem dan ook de maatregelen... die dat dan ook echt uh, mogelijk maken. Neem hebben het over de BTW, hè? Het gaat over de BTW-verhoging... Uh, die teruggedraaid zou moeten worden. Maar het gaat ook om bijvoorbeeld fiscale maatregelen... Uh, die uh, het mogelijk zouden maken voor uh, bepaalde categorieën, instellingen... om meer geld uit de markt te halen... Ja. De, de, de tech-shelter bij, bij Film is bijvoorbeeld een zo'n voorbeeld, waar gisteren ook een artikel over in de NOC stond. Uh, zo zijn er natuurlijk nog veel meer uh, uh, dingen uh, mogelijk... Uh, waar uh, heel goed uh, naar gekeken zou moeten worden. Als je aan de ene kant zegt... Van, de sector moet meer geld uit de markt worden, uh, kunnen halen... en uh, uh, beter, zelfstandig en minder afhankelijkheid van de overheid opereren... dan moet je dat ook je dat mogelijk maken. Ja, maar het blijft ja. pijn doen. Dat uh, is het wel Het blijft daardoor. ontzettend veel pijn doen. Mevrouw ja. Versteeg, ja. dank u wel voor uh, uw analyse en uw commentaar. Marianne Versteeg van de Belangenvereniging ja, ja. Kunsten 92. Nou, vandaag gaat het natuurlijk vooral veel over het Britse Koningshuis... maar morgen gaan we gewoon weer met onszelf aan de slag. Dan staan onze eigen oranjes in het zonnetje. Koninklijke familie bezoekt dit jaar op Koninginendag... de Limburgse plaatsen Torn en Weert. Mark Hamer hebben wij alvast vooruit gestuurd om een beetje kwartier te maken. Mark, zijn ze er een beetje klaar voor? De rood-wit-blauwe vlaggen hangen hoor. En uh, de oranje ballonnen zitten in uh, alle lantaarns. En wat vooral toch opvalt als je toren wilt bereiken... is de inzet op dit moment van het leger. Ik zie nu ook twee militairen hier door de straten heen lopen. En toren is eigenlijk veranderd in een vesting. Op alle uitvalswegen hebben ze grote zandzakken neergezet. Je weet wel van die zandzakken waar je normaal gesproken je tuin mee ophoogt... Van zo waar een kuub zand in kan. En daarnaast staat dan een wagentje van het leger. Ja, dat allemaal om te voorkomen uh, de incidenten die we natuurlijk gehad hebben... in het. Verleden, want men wil er hier in toorn een feest van maken. En daarvoor werd alvast vanmiddag geoefend. Er was een generale repetitie met een heuse nep Beatrix. Ik ben docent en koningin. U heeft een uh, mooi uh, bosje rozen, neprozen, een hoed op. Ja, en een pakje aan. Voelt u zich ook gelijk, de koningin? Ik nu helemaal de majestaat, ja. Ik heb er even voor moeten oefenen, maar als je je dan omkleedt, dan uh, voelt het wel zo, ja. Ja, Gaat u ook al zo praten? Ja, ik geloof het wel, hè? Ja, he? <lacht> Wat moet u nou zo meteen gaan doen? Uh, ik moet de route lopen. Ja. En ik uh, laat me verrassen door alles wat er gebeurt. Maar u weet het al een beetje, of niet? Ik weet het openbare programma, maar meer mocht ik niet weten. Heeft u al open het parcours gelopen eigenlijk daar? Ik, ik heb het wel eens eerder. Ik woon hier in Toronto. Oh, dus u woont ik, hier? vanaf dat het ja. bekend is, heb ik het parcours gelopen. Nou, heb ik daar net overheen gelopen. Ja. Je moet wel platte schoenen aan, geloof ja. ik. <laughs> ja, er zijn ook uh, brieven gestuurd naar de prinses. Uh, met het advies niet met naaldhakken te komen. Het zijn allemaal kleine keitjes. Ja, ja, dat is... Uh, de Charme ook van Toorn. Ja, het is de Charme van Toorn, ja, ja. maar wel lastig voor de prinsessen. Absoluut, absoluut. Ze ja, ja. moet echt goede schoenen aantrekken hier. Ja. Oh, ja. Bent u ook al een beetje zenuwachtig dat u het parcours opgaat? Nu, als stand-in koningin? Ja, ja, weet je wel, ja. Al de publiek leukste kant heb ik niet ja. gewend. Wel nou, succesvol. Ja, dankjewel. Majesteit. leden van de koninklijke familie. Van harte welkom in Limburg. Welkom in Torm. Ik sta hier tussen de zeilboten. Wat gaat hier gebeuren? Nou, We hebben een klein jeugdzeilbootje op een simulator gezet om windstanden te laten zien. Met de ventilator erachter. En verder een schiemanstafel voor knopen en splitswerk. Met op het hekwerk wat voorbeelden. En dat wilden we laten zien. Wat wilden je laten zien? wilden we ook nog dat de koninklijke familie iets gaat doen hierbij? Nou, misschien dat ze. Maar dat is jammer voor de kleinkinderen. Maar misschien dat ze alvast kunnen zien wat voor de kleinkindjes een mogelijk bootje is. Misschien gaan de prinsesjes er wel in zitten. Wie weet, wie ja, weet. Ja. ja. Vandaag gaan we het oefenen. Ja, we zijn ja. inderdaad vandaag aan het oefenen. En eh, kijk, daar, daar komt de nep in aan. Ja. je even kijken woordvoerder, die kan iets toelichten. De... Oh. Ja, iets... hè? kom jij maar, ja. Ja. Wel, kom maar. Ja. Er wordt toch naar een woordvoerder gezocht? Logo, kom maar. Ja, moet ja, ik wil wel een woordvoerder zijn, maar... Ja. Zeilen. Zeilen, ja. Een beetje zeunen. Wie gaat nu het woord voeren? Wie vier Actief bezig willen zijn, ook morgen en dus nu ook heel even dat de Nou, wij willen dus eigenlijk een beetje een demonstratie geven van het zeilen, gewoon of wij de club presenteren. Jullie offnemen ook echt zo met de kinderen. Mij of de nee, echt zo met die kinderen zo op het ja. water. Nou, ja, dat was de nepkoning nog maar. Ja, inderdaad, ja. Ja, het, het, het Jongens, moet even wat beter van morgen, <laughs> begrijp ik. Uh, nou, veel of niet, maar inderdaad. Dan moet even iemand erop afstappen, hè? Ja, goed, Maar was je nee, toch een nee, beetje nee. ook al bang voor de, voor de nepkoning? Nou, nee. Joh. U had nog nee. niet afgesproken wie het woord zou vragen. Nee, nee, nee. Nou. nee. Ik denk, nou goed, als je met anders vindt, het best. Maar nou, alleen, ik ben de secretaris van de club, dus daar wordt het beschouwd. En uw naam is? Dan het. weten we dat morgen als u in beeld Trimbach, vond. Laurent Trimbach. Laurent Trimbach. Trimbach. Morgen ja. gaat het helemaal goed. Ik hoop het. Ja, ik wens u ik veel succes. Oké, okay, dankjewel.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 Vind een dealer in uw regio op tempoor.com. Radio 1. Het NOS-journaal. De AOW-leeftijd gaat van 65 naar 66 jaar. Dat was al aangekondigd in het regeerakkoord. Verder heeft het kabinet vandaag besloten de pensioenpremie te verlagen... die elk jaar belastingvrij mag worden gespaard. Het kabinet loopt met de maatregelen vooruit op een nieuw pensioenakkoord... waarover vakbonden en werkgevers nog onderhandelen. De Raad voor Cultuur wil dat de bezuinigingen op de cultuursector geleidelijk worden doorgevoerd. Vanaf 1 januari 2013 moet er 200 miljoen euro worden bezuinigd. Volgens de Raad is dat veel te ingrijpend en moet er een overgangsperiode komen. Verder vindt de Raad dat de BTW-verhoging op theaterkaartjes moet worden geschapt. In Duitsland zijn drie mannen opgepakt die mogelijk banden hebben met de reeu-organisatie Al-Qaeda. Ze zijn aangehouden in Düsseldorf en in Bochum in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. De mannen worden verdacht van het beramen van een aanslag. Ze wilden met chemicaliën bommen maken, melden Duitse media. En de Nederlandse consul in Marrakesh heeft in het ziekenhuis gesproken met twee Nederlanders... die gisteren zwaar gewond raakten bij een aanslag op het centrale plein van de stad. Het gaat om een man van 32 en een vrouw van 35 jaar. Bij de aanslag kwamen 15 mensen om het leven, onder wie een 33-jarige Nederlander. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Gerrit Hiemstra. Het is mooi weer met veel zon en aangename temperaturen. Maar in Zuid-Limburg en Zuidoost-Brabant trekken nu een paar buien over. Vooral net ten zuiden van Eindhoven zit nu een actieve bui. Er staat verder behoorlijk veel wind uit het oosten tot noordoosten. Matig tot vrij krachtig, windkast 4 tot 5. En in het gebied krachtig, eh, windkast 6. Bovendien is de wind tamelijk vlagerig. Misschien ontstaat er vanavond en vannacht nog een bui in het zuidoosten van het land. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog en het koelt af naar 12 graden in het zuiden en 7 graden in het noorden. En ook vannacht houden we vrij veel wind. Morgen is het ook mooi weer. Het blijft droog en er is veel zon. Het wordt 18 graden op de warren tot 22 in het binnenland. Het enige smetje is dat er een stevige wind staat. Nog altijd uit het oosten tot noordoosten, windkracht 4 à 5, aan zee en op het IJsselmeer windkracht 6. Na morgen blijft het droog weer met veel zon. Wel stroomt er iets koelere lucht onze kant op, waardoor de temperatuur iets daalt. Na het weekend overdag een graad of 16. ANWB verkeersinformatie: dikke 100 kilometer files. Veel vakantiegangers staan in de file, vooral in het midden en het zuiden van het land. En op de A2 Eindhoven-Maastricht, daar loopt het vast tussen Maastricht, Aken Airport en Maastricht over 6 kilometer. Er trekken op dit moment hagelbuien over Limburg. En daar heeft het verkeer onder andere op die A2 flink last van. A16, E19 vanuit Breda naar Antwerpen, tussen Loenhout en Antwerpen 15 kilometer. En op de A50 Arnhem-Ost, tussen Renkem en het knopend Ewijk 8. A58 Breda-Tilburg, tussen Bafel en Goorle ook 8 kilometer. En de A67 vanuit Venno naar Eindhoven, tussen Zomeren en knooppunt de Heide 6. Op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen, daar staat tussen Elst en de Waalbrug bij Nijmegen 4 kilometer.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 Vanavond in Altijd Wat, Prinses Maxima. Tien jaar in Nederland en ingeburgerd. Maar hoe staat het met de inburgering van de andere nieuwkomers? En beeldhouwer Ton Mooi over zijn levenswerk. De restauratie van de Sint-Jan in Den Bosch. Zie het vanavond in Altijd Wat, rond negen uur bij de NCRV op Nederland 2. NOS op Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal natuurlijk ook via het internet nos.nl. En we twitteren NOS Radio 1, dat is het twitteradres. Vanaf vandaag mag het Britse volk haar prinses Catherine noemen. Eindelijk is prins William getrouwd met zijn Kate. Wereldwijd zagen misschien wel zo'n 2 miljard mensen die plechtigheid. Vandaag in Westminster Abbey was er slechts plek voor 1900 genodigden. Vanaf kwart over negen arriveerden de gasten bij Westminster Abbey... waar het huwelijk zou worden voltrokken. Eerst de buitenlandse gasten, waaronder kroonprins Willem-Alexander... en natuurlijk ook Maxima. En dan de prins van Orange en prinses Maxima van de Nederlandse. De spanning begint op te lopen zodra de eerste familieleden van William en Kate binnenkomen. Eerst Kates moeder. So here we have the mother of the bride, Carol Middleton. What a proud woman she must be here today. En even later de oma van William, Queen Elizabeth. As her majesty walks into the abbey, the royal standard is broken out above the abbey. Dan het moment waar iedereen op heeft gewacht. De eerste glimp van de jurk van Kate. Daar is die, de jurk ontworpen door Sarah Burton, creative director van Alexander McQueen. Het moment waar heel veel mensen in ieder geval heel lang op hebben gewacht. Prins William komt de kerk in, geflankeerd door zijn broer en ook best man, Harry.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 Na ruim een uur zitten de plechtigheden erop... en schrijdt het kersverse echtpaar naar buiten. Begeleid door klokgeluid in de koets op weg naar Buckingham Palace. Waar ze voor het oog van tienduizenden toeschouwers... voor het eerst als man en vrouw elkaar kussen. Newly stepping for the first time onto this balcony als husband en vrouw. Nu part van onze wedding tradition. Lots of shouts from the crowd here. And that's the reward. The first public kiss this husband involved. Dat was het vanmiddag. Prins William en Kate Middleton. Ze zijn dus getrouwd. Maandenlang is er gespeculeerd over de jurk van Kate. <coughs> ze droeg er een van Sarah Burton, creatief directeur van het huis... van de vorig jaar overleden Alexander McQueen. Couturier Jan tamini is uh, nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vond u van de jurk? Ik vond hem beeld van. Ik was uh, echt blij, verrast. En uh, ik vond hem heel mooi voor de momenten, de setting... en alles wat het huwelijk uh, moest zijn op dat moment, uh, ja heel mooi... En heel bescheiden en ook ingehouden, maar toch een een groot statement neerzetten als uh, meisje, om maar zo te zeggen. En, en, en wat voor statement zet je dan hier? Nou, het statement, in we komen toch uit een periode van uh, een recessie, om maar zo te zeggen, en uh, ook een bescheidenheid en een pas op plaats nemen. En, uh, kijk, het huwelijk was toch van Lady Diana, dat is de overleden moeder natuurlijk van. En zo, dus daar ook niet overheen willen schreeuwen als meisje en gewoon een hele mooie bescheiden uh, jurk. Ja. En, dan wel heel mooi in gebaar met de overleden Alexander McQueen... om dan Sarah Burton te vragen om het te doen. Vond ik ook een ja al die kleine dingen die vond ik een heel mooi gebaar... die van alle kanten gemaakt werden op een hele subtiele manier. Mooie details. We hebben ook gevraagd aan de luisteraars van wat ze ervan vonden. En één iemand die zegt het was verfijnd, chic, less is more... prachtige plooien vanuit de taaien... en bijzondere garnering vanaf de kniehoogte tot de zoom. Subtiel kant. Terechte analyse? Ik vind dat het een, een, een hele goede luisteraar is die ja. dat heeft opgeschreven. Ik denk dat het juist een, een jurk is als je hem op een gegeven moment in een museum gaat staan. Dat je je verbaast over de ontdekking die je gaat doen van details en detaillering en, en kleine grapjes. En, uh, nou, ik denk dat dat er heel veel in zal zitten die je nu zeg maar, in het beeld... Daar moet je ja. hem echt voor gaan bestuderen. De, de, de kleine ja. grapjes, de kleine details. Uh, nu kunnen we op hoofdlijnen eigenlijk even bespreken. Ja, en de hoofdlijn is beeldschoon. Nou zijn ah, er ja. sommige dames die zeggen... de jurk was niet echt wit. Niet echt wit? Ja, dat, dat hoor ik ook. Maar een off nemen we dan aan. Uh, nou, meer ivoor. Ja, maar dat, dat vind ik over het algemeen de mooiste kleur voor een bruid. Echt wit-wit is, uh, is over het algemeen nooit de kleur die je als bruid draagt. Dus altijd een off-white en dan kan het soms meer naar een grijs tint of naar een uh, roze tint of een geel tint zijn. Dat ligt helemaal aan je huidstype waar je dat op aanpast. Maar uh, we, naar welke kleur dit zal neigen, op de verschillende beelden die ik heb gezien, neigt hij elke keer naar een andere kleur toe. Dus dat heeft denk ik meer met uh... de kleurafstelling van de tv. Ja, ja, dat, ja precies. Dat met de, ja. De, de sleep, die was niet zo lang ook, als je het vergelijkt, in ieder geval met die van uh, Lady Di. Nee, maar als ze daar overheen had willen gaan, dan, dan had ze hem thuis kunnen laten liggen. En dan kon ze gewoon. Yes. Uh, dus dat, dat. Ik ben ook heel blij omdat ze daar niet overheen heeft willen gaan. En dat het was namelijk ook niet nodig. En is, een, is in deze periode ook niet nodig. En op deze manier was alles in verhouding. De balans was mooi. Het was goed voor uh, het, het, het moment en de periode waarin we zitten was alles gewoon, ja, naar mijn idee, een, een heel mooie balans. Ook met de vier bruidsmeisjes en die twee jonkertjes erachter... en dan haar zus er zo beeldschoon ook achter. Ja, ik vond het in die zin echt uh, qua balans en alles echt stunning. Ja, want dat waren ook een aantal reacties. U zegt dat nu inderdaad, die bruidsmeisjes. Een aantal mensen die zeiden ook van die waren ook prachtig. En sommigen vonden die jurken van die bruidsmeisjes zelfs nog mooier. Maar u zegt eigenlijk dat het mooi perfect in balans alles over, over alles was zo mooi nagedacht. Zeg maar dat de meisjes, de, de, de roklengte van, van de vier meisjes, waren allemaal op dezelfde lengte. Wat natuurlijk altijd een heel mooi detail is en wat een heel mooie rust geeft ook aan het beeld. Ja. Nou ja, en het dan die zus ook nog steeds, je zus in al, al haar schoonheid ook laten zien en zo, nou, dat vond ik ook een heel mooi. dus niet, normaal gesproken zijn bruidsmeisjes natuurlijk niet de meest mooie jurken, maar dit was echt dat je dacht, nou... Het is je, ja, je mag net zo trots op je zus zijn, je hebt, maar zo outshine de elkaar niet en ze... Dan, dan denk je alleen maar van ja, dat is ook hartstikke mooi als je zo met je zus kunt omgaan. Ik heb hier nog één mannenvraag. Bas uh, zonder achternaam heeft hem gesteld. Uh, hij lijkt me erg onhandig om aan en uit te trekken. Ja, maar ja, dat, dat, dat <laughs> spanning opbouwen is ook mooi. <laughs> dat, dat hoort op zo'n dag. Ja. <laughs> Oké, okay. ik dank u wel. Graag gedaan. Tot de volgende keer. U ook. Dag. dag. Gaan we naar Spanje. Er is tegenslag in Spanje. Werkloosheid is nog nooit zo hoog geweest. Volgens de jongste tellingen is het aantal werklozen uitgekomen op bijna 5 miljoen. En dat is 21,3 procent van de beroepsbevolking. In Spanje, in Madrid, is Rob Zoutberg. Rob, hoe kan het nou dat die werkloosheid maar blijft stijgen? Ja, leuk dat je naar nou zo'n onderwerp van zo'n jurk iets mag vertellen. Ja. ja. De dag is hier dramatisch hoor. De, komen de cijfers die we vandaag gehoord hebben over de, de economie, de werkloosheid in Spanje, die zijn echt dramatisch. Als je één ding kan zeggen is dat het bloeden hier van de Spaanse economie gewoon nog altijd niet is gestopt. Er is draconisch bezuinigd natuurlijk hier door de regering, maar er zitten gewoon nog geen groene bladeren aan de bomen kan je zeggen. Zoals in het noorden van Europa waar de, waar de economie echt weer duidelijk aan het groeien is. Hier in Spanje, internationale bedrijven trekken weg. en vallen ontslagen bij de grote telefoonbedrijf, bij het telefoonbedrijf telefonica, telefonica hier bijvoorbeeld. Mm -hmm. De bouw die maar blijft leegbloeden. Nou ja, kortom, het helpt allemaal niet. En dat werkloosheidscijfer. Het was uh, nog niet zo heel lang geleden op 4 miljoen. Toen dacht ik, nou ja, na nou dat, 5, dat zal toch niet gebeuren. Nou ja, het gaat nu wel gebeuren. Ja, het is gebeurd. Maar wie, wie zijn er dan vooral werkloos? Ja, vooral werkloos uh, zijn migranten. De, de, de, de afgelopen tien jaar is de bevolking hier met 6 miljoen gegroeid. Hè. Die bouwboom, al die mensen die uit het buitenland kwamen om hier, op zich hier te vestigen en hier te gaan werken. Dat zijn mensen die werkloos zijn. 30% onder die groep is werkloos. Nog veel dramatischer is het voor jongeren. Uh, je kan zeggen bijna 1 op de 2 het is iets minder hoor. Maar 1 op de 2 grofweg kan niet aan een baan komen. Ja, het heeft gewoon grote gevolgen. Je kan zeggen, die, die generatie is kansloos op dit moment. Heeft geen enkel perspectief op een baan. En je zal zien, de vooruitzichten zijn, misschien gaat dat over tien jaar wel beter. En zijn we weer terug op oude niveaus. Maar ja, dan zijn die mensen natuurlijk alweer te oud om nog toe te treden tot de arbeidsmarkt. Ja. Het, is, ja, het is gewoon echt heel dramatisch wat er nou ja, gebeurt. goed Jij zegt over tien jaar, maar ja, aan de andere kant, uh, je ziet ook cijfers dat de economie in Spanje wel aan het groeien is. Ja, maar het, is, het, is, het, is, het zijn kleine groene blaadjes, het klopt. Er wordt een groei van 1,3 procent, wordt er geroepen. De Spaanse bank zegt hieraan wel, meteen de centrale bank zegt... dat, dat ze dat optimistisch vinden. De regering zelf die komt ook vandaag naar buiten en die zegt... ja, zo'n hoge werkeloosheid... Het kan bijna niet 20% werkloosheid. Er zou een revolte in de straten uh, aan de gang uh, moeten zijn. Een broodoproer. En ze vermoeden hier de regering... dat er ook heel veel zwart wordt gewerkt. Dat mensen op die manier toch... Uh, en een uitkering pakken en daarnaast nog bijverdienen. Er worden hier cijfers vandaag genoemd... dat dat 15 tot 20% van de economie omvat. Moet je je voorstellen, ja. Bert. Wat een cijfers weer. Nou, dat wordt nu hard aangepakt. Er komen forse boetes. Het begint bij 10.000 euro. Het kan lopen tot 100.000 euro. Is vanmiddag aangekondigd hier naar uh, de persconferentie een afloop van de ministerraad. Ja, en dan uh, hebben we het over de politiek. Uh, want het is dus ook onderwerp geworden van politiek debat. Ja. Uiteraard, uh, de oppositie die komt hier, die, die, die, die, die komt er natuurlijk naar mee naar buiten uh, vanmiddag hoe slecht het wel niet gaat uh, met het land te zeggen. We gaan er ook niets meer over zeggen, omdat deze ploeg het toch niet goed kan doen. Nou, ze kunnen het ook makkelijk zeggen, de rechtse partier, de Popular, loopt inmiddels 10 uh, procentpunt uit op de PSW, Dus de regeringspartij van Zapatero in de Pols uh, in de, ja, in de aanloop hmm. hier. Eerst naar lokale verkiezingen in mei. Volgend jaar maart nationale verkiezingen. Uh, kortom voor de socialisten. Lijkt de zaak echt verloren. ja Met uh, zulke hoge werkloosheidscijfers kunnen zij dat tijd ook niet keren. Dankjewel Rob Zoutberg. Hoi. Ook in Australië veel aandacht voor The Wedding. Correspondent Robert Portier doet straks verslag. Verkeersinformatie met Dennis Mooi. Dennis, uh, regenbuien, hagelbuien, uh, vakantieverkeer, het is een ellende. En ongelukken ook nog. Ook nog. Uh, ja, dat, uh, er staan nog steeds 200 kilometer files. Uh, ik pik even de bijzonderheden eruit die uh, zojuist zijn gebeurd. De A2 Utrecht en Bos. Daar staat bij Zalbommel 6 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. En op de A16-119 vanuit Breda naar Antwerpen nog steeds veel vertraging tussen Loenhout en Antwerpen over 15 kilometer. En op de A29 naar Rotterdam tussen het knooppunt Hellegatsplein en Numansdorp drie kilometer door een ongeluk. Eén reis ook is er dicht, andere kant op staat er op diezelfde plek. 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Geen radiatoren meer, geen verwarmingsbuizen. Het kon al met vloerverwarming, maar het kan nu ook in de muur. En zo'n muurverwarming is ook nog eens een keertje duurzaam en heeft een hoog rendement. Na een geslaagd experiment zal de Amsterdamse woningcoöperatie IJmeren grote renovatieprojecten gaan gebruiken om woningen met deze nieuwe warmteinstallatie uit te rusten. Je moet eigenlijk dit zien. Het zwarte is het verwarmingselement. En dat, dan heb je twee draden. En dat zijn de elektriciteitsdraden die de elektriciteit transporteren. Het zwarte is echt het verwarmingselement. Ja. Dat het is, is wat geleidt. Het is elastisch. Ja. Je kan het verfrommelen. Je kan er alles mee doen. Je kunt ermee slaan. Ja. En dat is uiteindelijk wat aan de binnenkant van zo'n gipsplaatje geplakt wordt. Waardoor die gipsplaat warm wordt. En het huis verwarmen. Ik ben Willem Neleman, ik uh, ben ondernemer. Ik heb het bedrijf Active Worms, waarin ik uh, verwarmingselementen van polymer ontwikkel. En samen hebben we een, een element ontwikkeld voor de bouw. En dat is een gips kartonplaat met een verwarmingselement. We zijn hier in een woonhuis waar het voor het eerst is toegepast. In welke muur zit het bijvoorbeeld? Want je ziet hier dus geen verwarming in, de, in deze ja, woning. Dat is het voordeel van deze uh, oplossing. Het zit in deze muur aan de uh, woning schijnende band. Ik voel het niet, uh, het is niet warm. Nee, klopt. Maar we hebben hem nu ook uitgezet. Hij schijnt heel snel warm te worden. Uh, ik heb boven een kamer waar ik dat uh, met een kleinere ruimte meteen kan laten zien. Even naar de eerste verdieping. De verwarming dus verwerkt in een polymeer rubberachtige mat die in die wanden is geplaatst. Klopt. Uh, het is een gipskartonplaat met een verwarmingselement en het is heel weinig massa. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk razendsnel uh, die verwarming kan laten reageren. Binnen 15 minuten 8 graden stralingswarmte. Elektriciteit? Elektriciteit, ja. En daardoor kan je het heel secuur aansturen. In een gipswandje? In een gipswand. En hij werkt dan met een sensor en een thermostaat. Zoals dus als ik binnenkom, dan voelt hij dat ik binnenkom. Die wand die is aangesloten op het elektriciteitsnet. Aan deze kant. Ja, dan kan je hier voelen. Die is kouder. Deze wand is wat warmer. En wat als ik nou een gat wil boren in die wand? Dan kan dat. Door de verwarming heen? Door de verwarming heen, ja. En dan blijft die functioneren. Hij blijft geleiden. Ja, ja. het is een uh, rubbermat. En als je daarin boort, dan uh, is dat gedeelte waar je geboord hebt is, uh, uitgeschakeld... maar de rest blijft functioneren. Wat is het rendement van dit spul? Eigenlijk is dat het mooiste, want het rendement is 99%. Of ik het nou in een laboratorium hang of in je woonkamer... altijd zorgt dat 99% van de energie die je erin stopt... omgezet wordt naar warmte. Pablo van der Laan, u bent directeur onderhoudsstrategie en aanbesteding... zo heet het dan bij uh, IJmere, woningcorporatie. Wat maakt dit systeem nou zo interessant voor jullie als woningcorporatie? Ten eerste is het uh, onderhoudsvrij. Normaal heb je een... Uh... Verwarmingsketel die je moet onderhouden. Je hebt verwarmingselementen. Klopt, dan moet je één keer per jaar schoonhouden. En dan moet je ook de onderstoringen die je elk jaar hebt moet je, moet je managen. Het tweede punt is dat het veilig is. Dus we hebben geen gas in de woning. Dus het is een heel veilig systeem en, uh, en het verwarmt heel erg doelmatig. Meneer Wijfels, u bent hoogleraar duurzaamheid, hè? Ja. Is dit de energiezuinigste oplossing van dit moment? Kijk, ik denk dat als we onze energieproblemen vanuit de toekomst toe willen oplossen dat het van grote betekenis is dat we onze bestaande woning, woningvoorraad energiezuiniger maken. Dus dit is een van de um, ja, innovaties die, naar mijn overtuiging, het verdient om gesteund te worden. En dat doe ik dus met genoegen. Kan dit heel groot worden, commercieel gezien? Nee. Dit zou best eens dus, uh, behoorlijk groot kunnen worden. Uh, omdat er heel veel um, zeg maar vooroorlogse woningen zijn die echt aan renovatie toe zijn en waar dit concept heel goed toepasbaar is. Herman Wijvals was de laatste spreker in de reportage van Jeroen de Jager. Nou, niet alleen in Engeland en hier in Nederland werd het huwelijk ademloos gevolgd. Ook in Australië zat het hele land aan de buis gekluisterd. Want het was natuurlijk ook hun koninklijke huwelijk. In Sydney had de gemeente vlakbij het Opera House grote televisieschermen geplaatst. Helaas viel de opkomst een hoe doe haar Ik denk dat het een van de Sydney-designers Regen, regen en nog eens regen. Terwijl in Londen de hoogwaardigheidsbekleders langzamerhand binnendruppelen, valt het hier in Sydney met bakken uit de hemel. De gemeente heeft een aantal schermen neer laten zetten. Zoals hier op Circular Quay, waar mensen in de open lucht kunnen kijken naar de plechtigheden. En ze hebben er veel werk van gemaakt. Ze hebben een bobby ingehuurd. Er staan mooie witte trouwstoelen en er wordt taart uitgedeeld. Maar de meeste mensen zijn het even ontvlucht. Ze zijn op zoek gegaan naar onderdak in een van de cafés. En wie er overblijven, dat zijn de diehards. Zoals dit duo. Twee meiden die onder een paraplu kijken naar het grote scherm. Biertje onder handbereik. En de stemming zit er nog altijd goed in. Het is een horrible weather voor een wedding. <laughs> Het is heel with an umbrella met een royal en een wedding. Ik like it, het is lief. Het is niet zo koud, het is cool. Het is niet it's het is goed. Ook in Australië is er een ongelofelijke interesse in het huwelijk. Iedereen zit aan de buis gekluisterd. De grote nieuwsorganisaties komen al meer dan een week vanuit hun studio's in Londen en hebben elk mogelijk detail over het huwelijk al uitgezocht en uitgezonden. Door de hele stad heen hebben mensen feestjes georganiseerd om samen te gaan kijken naar het huwelijk. En natuurlijk wil iedereen vooral weten welke jurk Kate aan heeft. Het is nog steeds keihard aan het regenen. Maar toch hebben zich op dit moment heel veel mensen verzameld voor het scherm. Dit is namelijk het moment waar heel veel vrouwen met name voor zijn gekomen. Kate Middleton stapt uit de auto en voor het eerst is duidelijk te zien wat voor jurk ze nou eigenlijk aan heeft. Magnificent. It's just so feminine, so pretty and yet so dignified. Heel, really lovely. Ik love the lace. The lace op de arms. Een beetje zoals Grace Kelly's, Princess Grace. En juist op het moment dat de plechtigheden echt beginnen en dat de ja-woorden moeten worden uitgewisseld, wordt het eindelijk droog hier in Sydney. En dat is maar goed ook, want er staan inmiddels een paar honderd mensen op dit plein allemaal te kijken. En het zijn toch vooral de vrouwen die hier met een gelukzalige glimlach toekijken hoe het paar elkaar het jawoord geeft. There's a lot of people standing here, the ones that are smiling are the females. <laughs> of course, we all want a prince, don't we? <laughs> en daar is hij eindelijk hoor. De kus. En nu is het ook in Australië officieel. William en Kate zijn getrouwd. Een prachtige bruiloft, vinden ook deze twee meisjes. Maar ze vonden hem wel wat stijf, die ouderwetse Britse bruiloft. Al heeft dat ook wel weer wat, dat old school British. They both look lovely, they're both wonderful people. I think they're maybe just a bit too serious. Maybe a bit serious, but it's beautiful. And I love that it's so old school, old school British. Ik bedoel, als je Pride and Prejudice you know, hebt gezien, weet je wel, dat soort kind of really traditionele weddingvowels. Ik vind dat geweldig. We hebben wel heel veel geprobeerd te doen. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Hier is Freddy van Tijn. Nou, eerst maar even het huwelijk. Een van de intrigerendste dingen vond ik dat wedden op van alles en nog wat. Vanmorgen hoorde ik iemand hier op radio 1 vertellen dat er een enorm bedrag was ingezet op wat Kate op haar hoofd zou hebben. Een anonieme vrouw verwette er 6000 pond onder dat Kate de tiara van Elisabeth te leen zou krijgen. Voor 12 keer de inzet, 72.000 pond dus. Dat werd algemeen wel geacht de grootste weddenschap van de dag te zijn. Ik kon daar op internet nog over vinden dat het grote wetkantoor Ledbroek onmiddellijk besloot geen wedden meer aan te nemen op wat Kate op haar hoofd zou hebben. En een woordvoerder legde uit, als iemand voor zo'n bedrag komt wedden... gaan alle alarmbellen rinkelen, zo iemand heeft vast inside information. En Kate droeg de tiara van Cartier van koningin Elisabeth. Dan de foto's. NRC heeft de hele voorpagina, tegenwoordig niet zo heel groot meer... vol met een foto van het moment waarop Prins William de ring aan Kate's vinger schuift. I will zegt hij, dat staat erboven. Want dat is u misschien helemaal niet zo opgevallen vanmiddag... maar de Engelsen zeggen helemaal geen I do, dat is Amerikaans. Het Fries Dagblad heeft twee feestende meiden voor Buckingham Palace. De Leeuwarden Courant heeft op de site de grote foto van de kus. Het Reformatorisch Dagblad heeft de foto van de twee broertjes... William en Harry, zwaaiend. Leuke foto, maar je ziet er helemaal niet aan dat het op een trouwerij is. Vlak onder die foto op de voorpagina schrijft het Reformatorisch Dagblad... over het opstappen van André Rauwvoet. U hoorde net Margreet Boero. Rauwvoet verlaat de politiek omdat hij meer tijd aan zijn gezin in de kerk wil besteden. En hij twijfelt of hij het heilig vuur nog wel heeft. Vanochtend maakte hij via Twitter bekend dat hij gaat stoppen. En daar werd meteen op gereageerd. Femke Halsema twitterde al snel, salut, het was mooi, je mag trots zijn. Krachtige rechtschapen politicus en debat met jou was altijd een feest. Tot snel. En Diederik Samson een kwartiertje later... Rauwvoet bewees als geen ander dat messcherp debatteren... kon samengaan met nuance en uiterste zorgvuldigheid. Dat ga ik missen. Succes, André. De kranten melden het vertrek van André Rauwvoet... bijna allemaal op de voorpagina. Het reformatorisch dagblad dus groot, het Friesdagblad wat kleiner... en er is handelsblad in de zogenoemde paal. Dat is de rij korte berichtjes boven elkaar. Het parool helemaal niet, maar het parool meldt dat veel criminelen... huurauto's gebruiken, en alleen huurauto's, en steeds van auto wisselen. Zo proberen ze moeilijk op te sporen te blijven. En de autobedrijven helpen volgens de recherche door contant geld aan te nemen in plaats van pinbetaling. En door de papieren waarmee men zich legitimeert helemaal niet te controleren. En dan op AT5 nog even de burgemeester van Amsterdam, Van der Laan, over Koninginnedag. We hebben wel heel veel geprobeerd te doen. Eerst even, er zijn 2000 uh, politieagenten in taal. Allemaal mensen die eigenlijk ook liever zelf Koninginnedag vieren, maar die werken. Ik hoorde gisteravond van de directeur van de NS dat er 750 extra mensen door NS worden ingezet. Spoorwegpolitie en uh, particuliere beveiligers. Dus er wordt echt uitgegaan van: dit wordt hard werken. Ja. Om het allemaal goed te houden. Nou, we hebben natuurlijk gepraat met de gemeente boven Amsterdam. Om ervoor te zorgen dat al bij de vertrekstations uh, mensen niet dronken in de trein stappen en uh, zich gedragen. Het komt allemaal goed morgen. Het wordt een mooie dag, Koning in de Dag. Dankjewel, Freddy. Dat komt. Twee dingen. Twee dingen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Marguerite Rijntjes voert gesprekken over twee dingen uit het nieuws van de dag. Hoe troostend kan een gesprek met de koningin zijn? Voor twee familieleden van een slachtoffer van de aanslag in Apeldoorn was het heel belangrijk. Het was gewoon heel bijzonder. Uh, gewoon even alles kan zeggen wat je wil en dat zij dat ook kan. En ook haar bezoek tijdens het gifschandaal in Lekkerkerk maakte een grote indruk op de burgemeester in de tijd. Toen zij kwam, toen zeiden de mensen, nou wordt het opgelost burgemeester. Maar nou de koningin geweest is, nou is het serieus. Twee dingen. Straks, tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Voorkom problemen en kijk op weethoeitsit.nl. Ook voor andere regels over uw AOW-pensioen. De Canon EOS 60D met gratis focusmagazine en twee fotoboeken. Kijk op photoconheidenberg.nl.